Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen gaan binnenkort ook prikken zetten. Vanaf eind mei krijgen ongeveer 60 ziekenhuizen in ons land priklocaties. Dat zegt het landelijk netwerk Acute Zorg tegen Nieuwzuur. Het is de bedoeling dat die ziekenhuizen een miljoen prikken per week gaan zetten. Vooral bij jonge gezonde mensen. Het inzetten van de ziekenhuizen is onderdeel van de vaccinatiestrategie. Het is de bedoeling dat er straks in totaal 2,5 miljoen prikken per week gezet worden. Dat zijn nu 800.000. De anderhalve meter maatregel kan mogelijk volgende maand op sommige plekken al worden afgeschaft, dat zegt demissionair minister De Jonge. Wel moet het toegangstesten dan van de grond komen en moet het de goede kant op gaan met de coronabesmettingen. Eerst stond het loslaten van de anderhalve meter regel voor augustus gepland. Klaas Dijkhoff heeft een nieuwe baan. Hij treedt toe tot de raad van commissarissen van PSV. Dijkhoff woont in Breda. Het is geen geheim dat hij groot PSV-fan is. Eind maart verliet Dijkhoff de Tweede Kamer, waar hij fractievoorzitter van de VVD was. Daarvoor was hij ook staatssecretaris en heel eventjes minister. Als je altijd al eens had gedroomd van s'nachts in de dierentuin zijn, het kan deze zomer in Burgers Zoo in Arnhem. Tussen de bomen aan de rand van het park, vlakbij de gorilla's, kun je in je slaapzakje kruipen, al lopen er geen dieren rondom je tent. Je zit wel tussen de dieren, maar je ziet de dieren s'nachts niet. Je hoort ze wel, uh, maar het is wel een afgeschermd uh, terrein in principe.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 Oftewel, zoals Paper Vision zit. Rock and roll forever. Dat uh, is altijd een beetje de tekst die hij bezigt. Als er weer een stevige band uh, bij de Rob nou wordt op het podium staat... Bij. Het patronaat. de kleine zaal dan, wel te verstaan. Maar um, in de kleine zaal van het patronaat. Uh, Running Around in Circles van Penelope. Ze zijn weer terug van weg geweest. Dit zijn nog nummers die ze in het verleden hebben gemaakt. 2014 is dit verhaal. Dan komt er straks, voordat we um, Vicky van Zijl in de uitzending halen... een nummer uit 2016 nog voorbij. Dat is uh, Superstar Idol. Die vind je trouwens niet terug op het album die ze hebben gemaakt... waar dit nummer wel op staat, namelijk Bounce Back... Um, en ja, dan, uh, dan weet je het wel. Uh, ik kreeg op een gegeven moment ook nog uh, bericht... van de Alkmaars Band Portland Row. Want die jongens die zijn stiekem alweer bezig om het een en ander weer te releasen. Ja, dat, dat uh, ja, op een gegeven moment uh, een van de bandleden, Peter van Hanegem ...en die zegt, ja joh, ik, ik, heb, een, uh, ik heb iets uh, wat we gaan uitbrengen. Uh, in die zin uh, zal dat allemaal een beetje achter elkaar uh, gaan. Ze hebben besloten om, uh, het, uh, om wat materiaal uit te gaan brengen, geloof ik, onder een album. Ik weet het niet precies, ik heb het uh, even vluchtig gelezen, maar goed... Dit is één van die nummers die ze uit willen brengen. En dat nummer dat heet Talking Back van Portland Row uit Muziek.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 Ja, we gaan weer even terug naar 8 april, want toen waren ze hier de gast Kafka met uh, Shimmering Light. Deze hebben ze niet uh, gespeeld, maar wel hadden we op die avond de primeur, want we mochten hem draaien. En uh, sinds een paar weken uh, is dit de laatste single. Daarvoor Portland Road met Taking Back. We zeiden Talking Back, maar het is Taking Back... Eh, we draaien er nog twee en dan gaan we met uh, de heer Kai Koopmans uh, bellen. Want uh, ook hij heeft een nieuwe single. Maar het is niet het enige waar we het uh, met hem over hebben. Want uh, we gaan het ook hebben over drie, of nee, drie voor twaalf. En H-Pop, want die zijn ook Sorry, nog even bezig. Fred Gaverde! maar u kunt u niet gaan zitten, want ik heb een explosief in mijn hand. En als uw leven nu lief is, kunt u beter gaan. Is it on meme? Naar de deur, een groot gevaar Dood mij bestempeld heeft. Tot harte terrorist. Is u dan niet verkeerd geïnformeerd? Want het was mijn hart meneer. Het was mijn hart meneer. Is er dan niemand hier die me begrijpt meneer? Ik heb geen tijd te verliezen, want mijn hart staat.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 Even bestormen wat dat gaat, met nieuw materiaal. Deze dame die gaan wij binnenkort tegenkomen. No, Namelijk op 27 mei, ook uit Alkmaar, net als Portland Road. Weldering, en dat with me. Dan is het de bedoeling dat we dat onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland voetgolf gaan doen. Uh, er zijn dus uh, nogal wat uh, muziekplatformen uh, bezig in deze provincie. En één ervan naast de 3 voor 12 Noord-Holland vloedt de golf. Hè, wat wij dan doen, keer in de vier weken, is NH-pop. En uh, dan denk ik aan uh, mensen als Jorik van Noorden, Frank Bond, uh, dat soort lieden. Maar er is er nog eentje bij betrokken. Zelf muzikant, en daar gaan we het uh, straks natuurlijk over hebben. Kai Koopmans, Kai, goedenavond. Ja. Goedenavond. Ja, want het, er is weer aanleiding om uh, te gaan praten. Hè? Want uh, ik uh, zie over NH-pop uh, weer de nodige demo-drops uh, voorbij komen. Ja, ja, we doen het nog steeds uh, maandelijks, gelukkig. En uh, ja, dat is met, met, met groot succes altijd. We hebben een hele enthousiaste uh, extra tijd in de, in de uitzending. Ja, hm, ja. Uh, ik zag ook uh, dat jullie uh, online uh, bezig uh, waren geweest. Er was een, uh, een assortiment van uh, online uh, verhaal wat jullie ook rechtstreeks uh, uh, ja, de sociale media hebben opgestuurd. Tenminste, zo had ik het uh, gezien. Um, wat, wat, uh, wat is de reden om het uh, zo te doen in alle openheid? Uh, ja, die demodrops zijn gewoon online... omdat uh, ja, wij, wij door alle, alle coronamaatregelen... het gewoon niet uh, verantwoord vinden om dat uh, op locatie te doen. Mm -hmm. uh, en ja, weet je, kijk, je brengt anders onnodig mensen bij elkaar. Nu kan je via een, een Zoom... Uh, ...een Zoom-aflevering... Uh, ...via Facebook... ...kan je gewoon lekker iedereen bij elkaar brengen online. En ja. dat, dat werkt. Ja. Uh, nou, ben jij ook... ...een van de mensen die, uh, net als ik... Uh, ...een neus heeft uh, voor talent? Ja. <laughs> Tenminste, dat... dat, dat uh, ...ja goed, jij, jij nog wat meer... ...als ik, in, in dat opzicht ...zitten er uh, bij die demo drops alweer... Uh, ...dingen tussen waar jullie van zeggen... ...bij NH-pop. Nou... ...daar kunnen we van mee. Ja, dat is, dat is zo superleuk. En uh, het leuke is gewoon als je echt nog nooit van een act hebt gehoord... Ja. en die komt, uh, komt binnen in de Zoombox, die laat zijn uh, demo horen... Ja. en je hebt een, uh, een panel van, uh, van professionals die daar feedback op gaan geven... en die eigenlijk gewoon zeggen van, waarom kende ik jou nog niet? En, en dan ontsteunen connecties en ah, dat is zo leuk. En dat is ook het leuke van de demo drop. Er duikt elke maand weer, uh, weer nieuwe namen op waarvan je echt zegt van... nou hier moet je echt op gaan letten. Dat ja. is echt tof. Ja, noem maar eens een paar, want misschien dat wij ook dat vijvertje kunnen vissen. Want uh, ja, ik bedoel, we zijn tenslotte in Noord-Holland en we dragen de Noord-Hollandse muzikanten warm hart toe, in dat opzicht. Ja, nou eigenlijk degene die Martijn daarmee oplopt, is van uh, twee edities geleden. Ja. Dat was een beetje meer de, de, de hip kant op, maar ook zingerson hebben. Ja. Hij heette uh, Roy de Lorien, volgens ja. mij, als ik het goed uitspreek. Roy? Ja, ja Roy de Lorien. Ja. Ja, dat was echt. Uh, nou, ik weet niet, de, de, de panelleden waren gewoon <laughs> sprakeloos uh, na afloop van zijn demo. Het was zo passievol, zo goed in elkaar. Ja. Uh, hij heeft ooit meegedaan in het tv programma Popstars. En ja, allemaal heel commercieel, maar dit was zo puur. Mm. En dus dat verbaasde iedereen. Dat was echt, echt heel tof. Ik heb nog nooit uh, sprakeloze panelleden gezien. <laughs> En uh, aan de andere kant is het leuk om, uh, om bekende namen uh, terug te zien komen. Minor Citizen is langs geweest. Ja. En, uh, we hadden de cruise in de afgelopen uitzending. Die had een leuke. Ja, ja de cruise en, kennen wij ook. Uh, Wat hadden we... ja, precies. Ja. Ah. Ja, Minor Citizens zeker, eh, want die hebben hier ook nog uh, live uh, gespeeld. Dus ja. in een akoestische vorm. Dus uh, die, die band uh, die kennen we al wat langer dan, uh, dan vandaag. Maar uh, dat, uh, dat uh, uh, stemt ons hoopvol. Dan is er nog iets wat NH-pop gerelateerd is. En dat is komend weekend. Ja, ja ik hoop dat je daarover zou beginnen. Ja, tuurlijk, want uh, dat uh, laten we niet lopen. Ja. Dat moeten we eventjes uh, gezegd en uitgesproken hebben hier binnen... Nee, we zijn daar zo, zo trots op. We hebben samen met 10 Noord-Hollandse popodia een uh, online festival weten uh, te bolwerken. Daar zijn uh, alle podia de afgelopen maanden heel hard mee uh, bezig geweest. En dat komt uh, aankomende zondag van 3 tot 6. Uh, komt dat samen? Ja. En dan, uh, ja, van, van, dus vanuit de verschillende podia uh, ja, zie je acts als Tim Knol, Wies. Uh, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben zoveel. Het is <laughs> dus echt een bondvol programma. Ja, dus er zitten dus inderdaad ook uh, wat uh, grotere namen tussen... die al hun sporen verdiend hebben in, uh, in ja, wat zeg ik... Uh, en hun optredens bij 3FM achter de rug hebben. Want uh, je noemt uh, dus Tim Knol, je noemt uh, een Wies. Dat zijn al uh, mensen die al uh, redelijk uh, ver uh, zijn in dat opzicht. Ja, nou, het is eigenlijk... we hebben een paar ja, wat grotere namen. wel wel grotere namen uit de provincie... Mm -hmm. uh, maar ook gewoon eigenlijk voor de rest gewoon heel erg aangevuld met uh, het aanstoelmenu-talent uh, ja, van Noord-Holland. Dus ja, bijvoorbeeld vanuit uh, mijn werk bij Duiken hebben we uh, de Mox. Een ja. uh, Sixteen beatbandje, nou die moet je echt in de gaten houden. Ja, de Mox, uh, die hebben we hier ook uh, inderdaad uh, al gedraaid. Dus uh, dat, is, ja. dat is een toffe band, dat, dat, uh, hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, ik weet het ook niet. Gewoon van uh, uit het verleden in het nu. Dat is, dat is zo'n ja. beetje eigenlijk uh, wat ze in het kort doen helemaal terug in de tijd met die gasten en dat is gewoon, uh, ja, ik weet niet, ik vind het zo, uh, zo tof wat ze doen en, uh, nou, weet je, dus het is heel grappig om dan uh, 19, 20-jarige jongens uh, helemaal in een fictie stijl te zien ja. en, uh, nou, weet je, dat is één act, maar je hebt gewoon, ja, het is zo veelzijdig, het gaat van uh, hiphop naar punk naar uh, soul, uh, we hebben echt, echt alles en dat maakt het wel heel tof. Ja. Uh, dan gaan we het natuurlijk uh, nog even over jou hebben. Want uh, het, was al een, <laughs> ja, het, het was al een lange tijd geleden. En ineens uh, was er een week of twee, drie geleden... Uh, toen uh, dropte jij ook ineens uh, een nieuwe single. Uh, en ik denk, ja, dat, dat, dat is wel leuk als we hem uh, nog even weten te fixen. Ik geloof, vorige week heb je hem uitgebracht, toch? Of twee weken terug? Uh... Nee, het gaat nu richting twee weken. Ja, het ja, is toch twee weken terug. Uh, we hebben hem uh, toen onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, weten te draaien. Dat, uh, dat vonden we erg uh, leuk dat je dat ons uh, uh, uh, uh, ja, eigenlijk gunde, min of meer. Uh, de vraag is, uh, ja, uh, heb, je, je, heb je weer de nodige dingen uh, geschreven in die periode... dat, uh, dat we toch uh, weer uh, ja, uh, tussen vier muren moeten zitten... Ja, ja tuurlijk, Best wel, uh, vooral in de beginperiode uh, van corona, toen alles gewoon echt stil begon uh, ja, of stil stond opeens. Ja dan zit je thuis met de gitaar en dan begin je te schrijven. En uh, ja dat resulteerde eigenlijk in dat de, uh, deze januari zijn we de studio in gegaan in Hoorn. Mm -hmm. En uh, ja er is een, er is een kleine, kleine EP uitgekomen, vier liedjes. Ja. ja. Ja, eh, dit is een van de, de nummers die, die op de EP komt te staan, neem ik aan. Ja, ja dit is de, de eerste single. En uh, nou, nog deze maand komt uh, komt de rest aan. Ja, het <lacht> ja, ja. vaart er wel in, uh, als ik het uh, zo hoor in dat, dat opzicht. Ja, ja, weet je, kijk, het is eigenlijk als, uh, als ik terug ga kijken, heb ik sinds 2019 uh, geen nieuw liedje uitgebracht. We hebben wel wat uh, live versies uh, vorig jaar uitgebracht. Hmm. Ja, weet je, het is best wel lang... Uh, ja, qua nieuwe muziek is het veel geweest. Dus nu, ja, nu, nu moet het gewoon. En uh, ja, weet je, het, het, lag, het lag klaar nu. En toen dachten we van nou, we moeten dit gewoon doen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat mensen ervan gaan vinden. Ja, ja. Uh, stel ik ook uh, stiekem de vraag... Uh, zou je voor, uh, voor een optreden hier uh, te porren zijn uh, voor de radio? Of uh, zeg je van nee, dat uh, laat ik dan maar lopen? Nee, tuurlijk. Ja, nee, het is zeker zo stil in deze tijd. Het dus is wel leuk om er even, uh, even uh, op, uh, op de weg te zitten. Dus nee, ja, super tof. Uh, ja, volgende week zou wel kunnen, maar ik weet niet uh, of dat, dat wel heel erg... Dat is wel een heel erg kort dag, hè, denk ik. Nou, we gaan even... Oh, nee, volgende week niet. Ik, over twee weken, sorry. Want volgende week hebben we al iemand. Nee, over twee weken bedoel ik. Nou, we gaan even de agenda's. Uh, en zo. Nou, uh, dat zeg ik dus nu even onder voorbehoud uh, dat hij op uh, 20 mei komt, uh, Kai, en anders uh, dan wordt het juni. Dus dan, uh, maar goed, er zitten die, die even live af te, te spreken op de radio. Maar dat uh, nee. <laughs> uh, weer even terug naar This Lonely Night, uh, want dat is de laatste single die je hebt uitgebracht. Uh, ja, waar gaat het eigenlijk over? Um, het is eigenlijk, nou, ik heb het ooit geschreven echt. een zolderkamertje in Amsterdam. Toen Amsterdam nog uh, ja, echt gewoon zo druk met toerisme was... zat mm -hmm. ik op een, uh, op een leeg zolderkamertje. En uh, ja, ik voelde me toen heel, uh, heel alleen tussen alle drukte. Mm -hmm. En uh, daar is dit nummer ontstaan. En het is eigenlijk een verzameling van allemaal gedachtes... die op zo'n ja, zo eenzame avond voorbij komen. En dat heb ik allemaal toen van me afgeschreven. Ja, het stond echt in één ruk op papier. En dat is eigenlijk uh, dus long in night geworden. Ja, ehm... Um... Moeten we het uh, zien als een deprimerende song? Of is het dan toch nog ergens een positieve... Uh, zit er dan nog een, nog een positieve in? Uh, ja, nou ja. Zeg maar, als je het liedje hoort... Dan zit je heel erg in de, in de depressieve hoek natuurlijk. Ja. Lekker, uh, lekker melancholisch. Ja. Maar uh, kijk, ja, het, het, het positieve is gewoon... Het, uh, het is voor mij in ieder geval iets van, van een afschrijven. Dus als het op papier staat... Dan betekent dat eigenlijk... van Zo, dat, dat is eruit. Ja. En, uh, en ja, dat is hoe ik soms denk, maar gelukkig is dat niet hoe ik altijd denk. Nee. En uh, ja, ja het, is, het is een vrij donkere tekst. Maar, uh, maar ja, denk er ook bij dat het dus oplucht als ik dat op papier zet. <laughs> ja. ja. Ja. Dat het uh, voor jou eigenlijk een ventieltje is uh, wat leegloopt. Zoiets. Ja, nou precies. Ja. <laughs> Goed, uh, dit is uh, Kai met This Lonely Night. On this lonely night, the world seems powerful, unforgettable till we die. Dan, dan is het weer ellende. bak ellende. Want op een gegeven moment denk ik. Ja, want ik zat er bij het telefoongesprek net. En toen viel de muis op de grond. En dan is het uh, kijken of hij doet. En hij doet het. Josephine O'Deal en Fly on the Wall. the things. I've noticed your tone has changed. My eyes are strange. Met die, uh, met die muis uh, in dat, uh, dat opzicht. Moet, uh, <laughs> ik hoop dat het een beetje goed gaat komen. Bij het uh, laatste telefoongesprek met uh, Kai Obmans ging het dus mis. De muis uh, verdween van de mengtafel. En uh, gelukkig heb ik hem uh, dan weer enigszins uh, weer, uh, aan de praat uh, gekregen. Dit is één van de, de kandidaten uit Noord-Holland uh, die mee gaat doen aan de popronde in het najaar. In september zal dat uh, plaats gaan vingen. En dat is Josephine Odiel en het uh, nummer dat heet Fly on the Wall. Nou, het uh, scheelde weinig of uh, de muis was de fly on the wall vanavond. Uh, inmiddels is het uh, bijna tien over half negen geworden. Dus het, uh, de, de, een tweede telefonische interview van vanavond. En dat is met Bruno Rocco. Goedenavond, uh, Bruno. Goedenavond. Ja, um, ik kreeg uh, van de week uh, of vorige week kreeg ik uh, iets binnen. En uh, dat was uh, van jou en over jou uh, vooral ook. Um, ja, want, dat, uh, want uh, de nieuwe richting, en uh, ik moet je ook eerlijk zeggen... Ik, ik had nog eerder gezegd nog niks uh, van je uh, gehoord. Okay. Dus het, ja, het referentiemateriaal heb ik dus niet. Maar ik uh, heb begrepen uit het hele verhaal... jouw uh, nummers die je schrijft, die zijn persoonlijk op dit moment. Ja, grotendeels wel, ja. ja. Uh, is, is dat uh, ook uh, wat jij altijd bent geweest als mens? Uh, ja, ik denk het wel. De nummers liggen heel dicht bij mij. En, uh, ja, je pikt uh, om je heen wat je van mensen hoort en uh, de ervaringen en dingen die op je weg komen. Ja. Dat sla je op en uh, op een gegeven moment ga je het verwerken zeg maar en ik doe het in mijn nummers. Ja. Is het ook zo dat door de manier waarop jij dan bijvoorbeeld het liedje schrijft... dat je daar anderen ook mee helpt? Um, ja, bij sommige nummers hoop je wel uh, dat mensen het uh, herkennen... en uh, dat ze een reactie geven en dat het, dat het iets doet. Ja, dat, dat geeft wel een voldoening, zeg maar. Ja. Ja. ja, even over jou, want je bent al een uh, lange tijd bezig, denk ik. Ja, klopt, ja. ja. Hoe, hoe lang? Um, ja, uh, ik speel muziek al denk ik 15 jaar, maar is, laten we zeggen echt serieus dat ik zeg maar echt zoiets van had van om een EP te gaan uitbrengen mm. wat dit net 2015 uitgekomen is. Ik denk een jaartje of tien dat ik echt serieus zoiets had van uh, ik denk dat ik wel wat te zeggen heb. Ja. ja, is dat ook de reden waarom je dan uh, toch uh, probeert uh, je vingers ook nadrukkelijk in het muzieklandschap een beetje op te steken? Is dat het ook? Want... Ja, uh, je wil graag dat je muziek uh, gehoord uh, wordt in dat opzicht. Ja, ja, ja, tuurlijk. Ik denk dat elke artiest op een gegeven moment toch uh, bepaalde erkenning wil. En uh, ja, dat het zo'n groot mogelijk publiek bereikt. Hmm. Ik denk dat dat ja, op een gegeven moment, is ja, het geeft gewoon een bepaalde kick en voldoening en dat je goed bezig bent. Hmm. Ja, ik, ik denk dat het toch leuk is als je blije mensen ziet die denken van, hé... Hey, ja. Het, gaat, het gaat steeds beter, en beter muziek, en uh, we begrijpen het, et cetera, ja. ja want uh, op de sociale media begin je toch al wat uh, aardig wat volgers uh, te krijgen, uh, als je dit uh, okay. zie. Ja, ja, ja oké, okay. het is uh, niet verkeerd, nee. Nee. Um, ja, nou goed, je zei het al, hè, je merkt het dan terug van, van je achterban in, in dat opzicht. Ja. Um, nou ja, ja je, je, je woont en werkt in Rotterdam, toch? Ja, klopt. Ja, uh, ja, hoe, is het, uh, hoe is het dus ja, de, de, de scene op dit moment in Rotterdam? Ik krijg wel het uh, nodige mee uh, dat het uh, wel zwaar weer is. Uh, wat, uh, wat poppodia betreft. Uh, ja, ja, het klopt. Het is uh, eigenlijk uh, ja, niet echt letterlijk dood. maar het gebeurt weinig. Er komen wel veel singles uit. Mm -hmm. um, als je af en toe uh, e-mails leest van Open Rotterdam en uh, PopUnie... er gebeurt. Uh, mensen brengen. Maar ik kies te brengen wel iets uit. Mm. Maar ja, het is uh, lastig. Hè? Je kan niet optreden. en uh, ja, We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Hè? Ja. ja, over de pop nu gesproken. Ik heb er dus uh, nog uh, mogen recenseren. Een tijdje terug over. Ik, maar uh, ik heb er uh, toch... <laughs> ja, ik heb een pop nu verleden. Dus, uh, ja. dus ik weet wel iets uh, van, de, van de scene af. Uh, maar ja, het, het is, mis je het ook een beetje? Dat, dat optreden voor wat, uh, wat groter publiek? Uh, ja. Ja? ja, het is... Uh, het is jammer dat het uh, ja, helaas, zoals ik al zei, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en niet alleen maar in de muziekwereld. Ik denk uh, ja, dat heel veel mensen zeg maar, de impact voelen. Mm -hmm. um, ik denk niet dat, we, dat het nog voorbij is. Ik denk dat het nog wel een tijdje gaat blijven hangen. Ook ja. al, vind, vind ik het niet leuk. Nee. Um, ja, het is wat moeilijk. Het is echt moeilijk. Ja. Uh, ik, eerlijk gezegd, ik had het persoonlijk niet verwacht dat het zo lang zou duren. Nee. Maar uh, soms heb je gevoel, oké, okay, het gaat nu losser, uh, het gaat een beetje leven en dan ineens weer... Ja, dan word je weer teruggeworpen eigenlijk uh, uh, weer op jezelf in dat opzicht. Ja. Hoe hou jij dat uh, vol? Um, ja, het is moeilijk. Um, Eén moment gaat het wel, ander moment voel je, je ook af en toe depressief niet let. Ja. Hm. Het is moeilijk. Um, ja, Eén dag voel je je oké, okay, andere dag... Uh, ik, ik, ik hou ook van sporten en dat is ook afgenomen. Hm. En uh, ja, het is gewoon moeilijk. Het is, uh, ja, je probeert dan uh, zeg maar in, in je muziek uh, in te duiken. Ja. Ik, uh, ik heb weer heel wat nummers geschreven en daar werk ik uh, verder aan. Ja. Dus op wat betreft het, muzie het muziek, uh, het bewerkingsproces um, van nieuwe nummers, dat is oké. Okay. Maar ja. ja, er zitten ook andere dingen natuurlijk eraan. Ja, <laughs> ja logisch. Uh, uh, hoe zit het met jouw uh, geduld uh, in, in, in dat opzicht? Um, nou, ik, ik had, uh, zeg maar, uh, om een voorbeeld te nemen, ik hou van sporten, ik fitness, ik boks. Um, uh, ik heb heel mijn leven, bijna heel mijn leven getraind uh, vanaf mijn 14e, 15e, nooit gestopt. Zelfs uh, als ik op vakantie ging, trainde ik door. Yeah. Uh, ik had niet verwacht, zeg maar, dat ik nu uh, zes maanden niks zou doen. <laughs> yeah. Ik dacht het nooit, voor, ik, ik, als iemand dat tegen mij twee, drie jaar geleden had gezegd, had ik gezegd, is onmogelijk, maar ja. Ja, je bent het ja, je zit er toch in en uh, af en toe doe je wel eens iets thuis. <tie> maar uh, ja. Uh, sport is, is sport ook voor jou belangrijk dan, in dat opzicht? Ja, ja, ja, ja. ik vind het ik vind het echt heel belangrijk. Ja. Ik, uh, je verwerkt uh, ook in sporten gewoon je dagelijkse dingen. En we uh, hebben allemaal onze eigen problemen en uh, ja, dus uh, ik, vind het, ik vind het heel belangrijk. Het is, het is dus eigenlijk een samenspel, een beetje sporten, uh, muziek maken, omdat het uh, je, je hoofd op een bepaalde manier leeg, ma uh, leeg ma kan maken bij wijze van spreken ja, en, ja. En, je en je wordt er fysiek ook wijzer van. Ja, ja, ja, het is uh, absoluut waar, uh, vooral met sporten, je sporten het eruit, je zweten eruit en uh, met de muziek, ja, dan, er zijn altijd een paar zinnetjes die, uh, zeg maar, die in je hoofd blijven hangen en die verwerk je dan weer in een nummer. Mm -hmm. En uh, zo gaat het door. Ja, uh, uh, uh, uh, verwerken in je hoofd. Uh, crossing the line, is dat ook zoiets? Ja. Wat, uh, wat op een gegeven moment dan uh, in jouw brein ontspruit eigenlijk als het ware of niet? Ja, crossing the line is niet uh, autobiografisch. Dus, nee? Dus uh, ja, het is, ik heb het gewoon zeg maar... Uh, ja, van uh, om me heen heb ik wat... Uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, wat op momentopnames opgepikt en uh, opgeslagen. En... Uh, ja, het gaat over een persoon die eigenlijk de verkeerde keuzes maakt in, in zijn leven. Ja, dat uh, haalde ik er ook wel uit uit, uh, uit, ja. uh, uit de single, ja? Ja, en uh, ja, dan, uh, dan heb je heel veel problemen en uh, iedereen heeft zijn eigen manier om het op te lossen. Maar het ergste is, denk ik, uh, als, je, als, je, als je er niks uh, van leert, zeg maar. Ja. En je, en je blijft dezelfde fouten maken. En daar gaat het nummer eigenlijk uh, zeg maar over. Ja, ja. De, de, de wijsheid uh, moet je eigenlijk op een bepaalde manier wel ergens uh, uit je fouten halen. En niet uh, in, uh, in, in ja. fouten ver, uh, herhalen en vervallen. Wat, wat dat, ja. Precies. Precies. Um, zullen we dan maar gaan uh, draaien? vinden we dat, uh, vind je dat een goed idee? Ik vind het prima. Ja, Oké, okay. hier is, hier is uh, Bruno Rocco met Crossing the Line. Van dit soort dingen Is dat de lijntjes al Een beetje kort liggen Want de dame in kwestie heet Danella Smit En dan zullen we bij een aantal Dolgewinterde luisteraars van dit Programma al wat lampen gaan branden Want die was ooit hier Onder haar eigen bandnaam een keer Te gast en heeft ze ook nog live gespeeld dit is haar nieuwe band, uh, Wilde Kind. Uh, dat heeft ook met uh, de wortels van Danella zelf uh, te maken. Want ze komt uit Namibië. En uh, dat nummer dat heet Liquid Sunshine. Daarvoor hoorde je Bruno Rocco met uh, Crossing the Line. Nou, uh, uh, er werd ook uh, min of meer opgemerkt uh, buiten de uitzending om... Je doet me een beetje denken aan Bruce Springsteen. Nou, dat, uh, dat heb je dat goed uh, gezien. Uh, er zijn meer programma's uh, als uh, bijvoorbeeld Zwaardvis. Want die zitten op maandag samen... ...ook nog wel eens te luisteren... ...naar een programma met Roy de Smet... ...bij de lokale omroep van Volendam. Dit komt... ...wel uit diezelfde buurt. Want zij komt uit Edam. Twee of drie jaar geleden... ...heeft ze een EP uitgebracht. En ze heet Ayon. En dit stond erop. Circle of Flame tot aan oh, 9 uur. give me if i told you We